Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de aanval was gericht... tegen de wilde feesten die op donderdagavond in het hotel worden gehouden... terwijl vrijdag de islamitische gebedsdag is. De stroomstoring in Nieuwegein is mogelijk pas in de loop van het weekend opgelost. Dat zegt netbeheerder Stedin. Zo'n 17.000 huishoudens zitten sinds gisteravond zonder stroom... door blikseminslag in twee transformatorhuisjes. De politie roept weggebruikers op om in Nieuwegein... hun snelheid te matigen en voorzichtig te rijden... omdat de verkeerslichten zijn uitgevallen.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 Het weer af en toe zon. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Het waait de hele dag flink. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms wat zon. Dan wordt het opnieuw zo'n 18 graden. bij Verkeersinformatie stonden al niet veel files in deze ochtendspits... en ze zijn nu ook nog eens aan het oplossen. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat nu nog de langste file... tussen de afrit Hilvarenbeek en Oorschot, 8 kilometer. Is daar een kapotte vrachtwagen stilgevallen? De rechte rijstrook is dicht. De N14 Leidsendam richting Den Haag is helemaal dicht bij Voorburg... en dat komt door een gestrande vrachtwagen.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 Het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De gijzeling door de Taliban in het hotel bij Kabul is voorbij. Maar dat is niet gemakkelijk gegaan en ook niet zonder geweld. Straks het laatste nieuws daarover. Eerst naar die je hoorde het in het journaal enorme optater... die het stroomnetwerk in Nieuwegein heeft gehad. Stroomstoring in Nieuwegein gaat naar verwachting de hele dag duren en misschien wel langer. U kon dat eerder horen van netwerkbeheerder Stedin in het Radio 1 Journaal. Door de storing zitten zo'n 17.000 mensen zonder elektriciteit. Paul Sanders is bij het gemeentehuis in Nieuwegein. Paul, je vertelde eerder dat daar inmiddels een crisisteam bij elkaar is, hè? Dat klopt, ja. Die zijn inmiddels bij elkaar geweest. En er uh, staat nu naast mij, Marten van Brugge, u bent van Stedin. Ja, wat, wat kunt u vertellen over, over de situatie zoals die nu is in Nieuwegein? Nou, u weet dat er uh, gisteravond een uh, blikseminslag is geweest. Er zijn twee transformatoren uh, fors beschadigd. En dat heeft tot ernstige uitval geleid in, uh, uh, in Nieuwegein. Uh, de situatie is nu zo dat uh, we met mannenmacht uh, werken aan het, uh, aan het herstel. De stroomstoring duurt in ieder geval nog de hele dag... en kan mogelijk uitlopen tot in het weekend. Uh, we gaan uh, gefaseerd werken aan, aan herstel en zetten ook uh, noodstroomvoorzieningen in. Hoeveel huishoudens hebben er last van die stroomstoring? Uh, 17.000. Dat is een flink aantal. Dat is dus een hele flinke klap geweest ook. Ja, dat is een behoorlijke klap geweest. En, uh, dat, ja, de, de schade is ook enorm en uh, daardoor duurt het ook wat langer... voordat we de boel kunnen, kunnen herstellen. Ja. Bij mij is ook iemand komen staan van de afdeling communicatie van de gemeente. Mag ik u ook even iets vragen? We hebben elkaar nog niet voor kunnen stellen. Uh, uh, uh, uw naam is... Ik ben van de afdeling communicatie. Uh, we zijn uh, nu bezig om uh, in kaart te krijgen de impact. En vooral ook voor uh, de consequentie voor het weekenden. Uh, wij gaan zo dadelijk uh, uh, informatie verstrekken ook aan de pers. Dus uh, ik nodig je bij deze van harte uit om op onze persconferentie aanwezig te zijn. Nou, dat zal ik zeker doen. Kunt u, kunt u een beetje vertellen waar de grootste problemen liggen? Want we zijn hier in het centrum, bij een groot winkelcentrum. We zien veel mensen die... Uh, ja, die of de winkel niet in kunnen of uh, niet open kunnen gaan... omdat de pinautomaat bijvoorbeeld niet werkt. Zijn dat de grootste problemen? Nou, ik nodig uit voor de persconferentie zo dadelijk... zodat uw collega's ook meteen het nieuws kunnen horen. Oké, okay, ja, maar we zijn live op Radio 1. Hè. U kunt nu namelijk de mensen in Nieuwe een beetje voorlichten... over wat ze moeten doen. Ja, dat gaan we ook dadelijk doen. Ja. En niet nu, begrijp ik het is. Dus. Oké, okay, nou, tot zover. Dank u wel alvast voor deze hele korte, korte uh, bijdrage. Um, ja, als ik om me heen kijk, veel donkere winkels. Ook het gemeentehuis is nog donker, weinig licht aan. En het gaat nog wel even duren, dat hebben we net gehoord. Goed, nou, dan niet, hè, Paul? We ja, later wel in <laughs> gein. Dank je wel voor nu. Stroomstoring duurt dus nog eventjes en later meer. Zo hebben wij te horen gekregen. De gijzeling in een hotel net buiten de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ik zei het al, is voorbij. De Taliban vielen vannacht het hotel aan... en hielden een onbekend aantal mensen een tijd lang in gijzeling. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, vertel eens, hoe is die actie beëindigd? Ja, er was even wat twijfel, maar er wordt net inderdaad door meerdere bronnen ook daar ter plekke gemeld dat het uh, nu echt voorbij is. De politie doorzoekt het hotel op uh, slachtoffers en op eventuele wapens die daar nog zijn achtergelaten of bommen eventueel. Uh, in het afgelopen uur zijn er uh, een hoop gijzelaars ook bevrijd. Dat moet haast wel, hè. er waren zo'n 300 mensen in dat hotel gisteravond toen de terreuractie begon. Een bruiloft, volgens de politie van Kabul, was daar bezig. Hoeveel doden er precies zijn, weet ik nog niet. Uh, is nog niet duidelijk. Uh, in ieder geval zijn er burgers, bewakers en hotelpersoneel uh, onder de slachtoffers. Er zijn volgens de politie vier gijzelnemers uh, uitgeschakeld. Zij hadden behoorlijk zwaar bewapend dit hotel aangevallen gisteravond. Ze uh, hebben de hele nacht dus uh, mensen uh, vastgehouden. Er is gevochten tot vanochtend vroeg. Uh, ja, twaalf uur lang houden, zij, houden de Taliban dus weer uh, alles en iedereen in spanning. Zo vlak bij de hoofdstad Kabul. Die, de taliban werd steeds weer toe te slaan, hè Lucas. Wat zegt dat eigenlijk? Hoe kan dat steeds? Ja, dat is echt wel zorgwekkend. Hè? En wat hier ook nog wel zorgwekkend is... dit is opnieuw een aanval op burgers, rechtstreeks op burgers. Dat is toch wel een ontwikkeling. Als je de afgelopen weken maanden kijkt... de taliban richten de afgelopen jaren bijna altijd hun pijlen... op overheidsgebouwen, hè, politie, leger... natuurlijk op de buitenlandse troepen van de NAVO. Maar de laatste weken, een aantal keer al, lijkt het echt uh, zeer gericht... Te zijn op burgerdoelen. Dit is een aanval ook op een lifestyle eigenlijk. Hè? Op mm -hmm. mensen die in het weekend een feest vieren. Op een plek waar ja, de inwoners van Kabul even de stad ontvluchten en willen ontspannen. De Taliban noemt het zelf vannacht ook uh, uh, een aanval op de wilde feesten die op die plek worden gegeven. Dus het gaat ze ineens weer om de moraal, hè, zou je denken. Een strijd om de islamitische moraal zoals we die uh, wel van verkennen, uh, En niet een strijd tegen de bezetter van Afghanistan. We weten dat van vroeger toen ze zelf aan de macht waren in Afghanistan, dat die moraal zo verschrikkelijk belangrijk voor ze was. De laatste jaren zien we dat minder. Uh, maar ja, dit is, dus in die zin is dit dus toch wel uh, die aanval van de afgelopen nacht anders en ook wel ja, zorgwekkend te noemen. Lucas Waagmeester met het laatste nieuws over de gijzeling bij het hotel bij Kabul. Afghaanse hoofdstad. Die gijzeling is dus voorbij. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen. We houden u op de hoogte. Door naar de tanks. De verkoop van 80 Nederlandse Leopard tanks aan Indonesië Hij gaat namelijk voorlopig niet door. Meneer Rosenthal heeft meer tijd gevraagd om een beslissing te nemen. De meerderheid in de Kamer blijft tegen de verkoop. Omdat Indonesië de mensenrechten zou schenden. De verkoop van 80 Leopard tanks is voor minister Hille van de Defensie een noodzaak. Hij moet 1 miljard euro bezuinigen en de verkoop van die tanks levert hem 200 miljoen euro op. Hille wil zijn plan dan ook doorzetten. Maar hij ziet een ruime meerderheid van de Kamer tegenover zich. En het debat veranderde daar niets aan. De Kamerleden zijn bang dat die Leopard tanks door Indonesië... zullen worden ingezet tegen de eigen bevolking in onrustige gebieden zoals West-Papua... Volgens VVD-kamerlid Hans ten Broeke heeft Nederland het geld hard nodig... en is de angst voor misbruik door Indonesië onnodig. 200 miljoen, met één handtekening, 200 miljoen... voor de verkoop van overbodige tanks aan een bevriend en democratisch land. Sommige partijen willen geen tanks verkopen aan Indonesië... want Indonesië is een slecht land. En dan is het altijd weer tijd voor een links- of een anti-islamitisch geheven vingertje. Een geheven vingertje van 200 miljoen. Maar laten we eens kijken naar de feiten. Worden in Indonesië tanks gebruikt tegen burgers? Het antwoord is nee. Sterker nog, in Indonesië heeft al 400 tanks... waarvan Amnesty International nul mensenrechten heeft gerapporteerd. Er is ook geen enkele mensenrechten-expert die heeft beweerd dat tanks zijn ingezet. Er is geen enkele militaire expert die beweert dat ze kunnen worden ingezet op uh, het bergachtige West-Papua. De Indonesische minister van Defensie heeft al meerdere malen aangegeven, ook tegen het eigen parlement, dat de tanks niet in West-Papua worden gestationeerd. Ze worden gekocht omdat het leger wordt gemoderniseerd. Ze worden gestationeerd op Java, onder de steden Jakarta en Surabaya. Een ruime Kamermeerderheid blijft echter tegen de verkoop. GroenLinks dreigt met een motie te komen... om het kabinet te dwingen de tankdeal te stoppen. Daarom koopt minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken tijd. De gedachtenwisseling die nu heeft plaatsgehad... geeft ons aanleiding om opnieuw ons in het kabinet te beraden... op deze aangelegenheid. En om die reden uh, zouden wij het op prijs stellen... om uh, de beraadslaging nu te schorsen... totdat dat, mede, dat overleg in het kabinet kan hebben plaatsgehad. Ik zou daarbij het voor de Kamer op prijs stellen... als so we dan even weten wanneer de resultaten van die beraadslaging... naar de Kamer komen, ter beoordeling. Daar kan ik op dit ogenblik niet direct een uh, antwoord op geven. Met dit uitstel kan iedereen leven. Want de verkoop gaat voorlopig niet door, zoals de meerderheid wil... maar is ook nog niet van de baan. En dat is weer in het belang van het kabinet, het CDA en de VVD. Je een bijdrage van Hans Anderinga. dit verhaal wordt dus vervolgd. De Grieken dan, die moeten gewoon doorgaan met bezuinigen. Dat bepleit de minister de jager van financiën gisteren tijdens het overleg met zijn Europese collega's in Luxemburg. De nieuwe regering in de Griekenland wil meer tijd om te bezuinigen. Maar de jager ziet daar geen hel in. Nou, er is een nieuwe regering. Dat is op zichzelf natuurlijk een goede zaak. Maar ik ben uh, een Rotterdammer. En ik zeg dan dus geen woorden, maar daden. Dus kom maar op met de raden. De Grieken willen uitstel. Nou, dan zijn ze bij mij toch een beetje aan het verkeerde adres. Laat eerst maar wat daden zien. Laat eerst maar zien welke hervormingen en welke bezuinigingen je petto heeft. Spanje nu dus het vierde land aan het infuus. Cyprus volgt misschien ook nog. Wie volgt er hierna nog? Nou, vanaf het begin af aan heb ik altijd gezegd... dat ik me grote zorgen maak voor de stabiliteit. Waarom? Nederlandse werkgelegenheid, één op de drie banen... is gerelateerd aan de export en voor een groot gedeelte aan de eurozone. Ons bankensysteem in de eurozone is heel sterk in elkaar verweven. Dat betekent dat als het misgaat aan de ene kant... dat het ook door kan slaan naar de andere kant, naar andere landen. Dus ja, vanaf het begin af aan maak ik me zorgen. Tegelijkertijd zie ik ook dat we de afgelopen anderhalf jaar... stappen voorwaarts hebben gesteld. Niet altijd makkelijk... Niet in één keer een knop die je omzet en dan is er een oplossing. Er is geen olie, geen tovermiddel mogelijk om in één keer alles op te lossen. Dit is een crisis die 15 jaar heeft geduurd om op te bouwen. 15 jaar slecht beleid in een aantal landen. Dat kost tijd om dat te verbeteren. Dat los je niet alleen op door een noodfonds. Dat is wel noodzakelijk soms om tijdelijk in te grijpen. Maar fundamentele problemen los je op met fundamentele oplossingen en dat kost tijd. Was het een pijnlijk moment vanavond aan tafel? De trotse Spanjaarden ja, die toch moeten buigen. Nu moeten ze dus toch steun hebben. Voor Spanje is dat natuurlijk niet makkelijk. Het is een probleem voor een groot deel ook in hun banken. Dus de herkoptisatie gaat niet naar de Spaanse overheid voor het tekort. Want daar belooft Spanje dat snel terug te brengen. Door stevige bezuinigingen en hervormingen. Maar het is wel nodig voor de banken, want de banken zijn slecht gecapitaliseerd, die hebben extra geld nodig, die hebben een enorme vastgoedkiezers in het land gehad. Ook Nederlandse financiële instellingen hebben daar een grote risico op, op die Spaanse markt. Dus het is ook voor Nederland van belang dat er een oplossing komt. Nu hoorde minister De Jager in gesprek met correspondent Tijn Sade. Afgelopen nacht was dat in Luxemburg. Later vandaag gaat dat crisisberaad verder. Je hebt het eerder ook kunnen horen in het Radio 1-journaal vanochtend in Rome. Daar ontmoet de Duitse bondskanselier Merkel haar collega-regeringsleiders uit Italië, Spanje en Frankrijk. Opnieuw een tegenvallen voor woningcorporatie Woonbron. Een te verwachten verlies van honderden miljoenen bij de verkoop van de SS Rotterdam. Weet u wel dat schip, wat nu hotel is. Verkeersinformatie eerst, Wijn De A28 van Zwolle naar Hogeveen. Die is de komende uren dicht tussen knopend Lankhorst en Zuidwolde. Is daar afgelopen nacht een vrachtwagen gekanteld en die wordt ze nu geborgen. Er staat nog geen file achter, maar dat gaat wel komen. A58 van Tilburg naar Eindhoven. 8 kilometer stilstaan bij oorschot door een gestrande vrachtwagen. En de N14 richting Wassenaar is nog dicht bij Voorburg. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik Rufus Wainwright met Jericho. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Rotterdam. Een fikse tegenvaller voor woningcorporatie Woonbron namelijk. Rotterdamse corporatie verwacht bijna 230 miljoen euro te verliezen... op de verkoop van het schip, de SS Rotterdam. Het is een vreselijk groot bedrag. En dat had een woningcorporatie uh, nooit moeten doen. Hm. Uh, en uh, ja, het, het is ook zo'n groot bedrag en zo'n opvallend... Uh, object, uh, de SS Rotterdam, dat, uh, ja, je kan wel zeggen dat de hele corporatiesector hier heel veel van geleerd heeft. Woningcorporaties in heel Nederland kennen dit voorbeeld. En uh, ja, dit doen we niet meer. Directeur van Woonbron werd wijbek gaan was dat. We doen dit niet meer, zei hij. Verslaggever gert Dennekamp, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is misschien een beetje laat. Een tegenvallen van bijna 230 miljoen euro. Het kent een lange geschiedenis, dit schip. Hoe is het zover gekomen? Het project is totaal uit de hand uh, gelopen. Het idee was aanvankelijk uh, redelijk simpel. Het vlag, uh, voor van de Holland-Amerika-lijn zou moeten worden behouden voor uh, Rotterdam. En dan zou het ook nog stageplekken opleveren, een hotel. Uh, en het schip zou aan de kade bij Katendrecht worden gelegd. Daar ligt het op dit moment ook. En het zou dus een impuls geven aan de herontwikkeling van die Rotterdamse wijk. Nou, Rotterdam, het bestuur, maar ondernemers... wilden allemaal graag die boot in Rotterdam hebben. En Woonbron had nog wel wat geld en die zei van... nou ja, dan neem ik het wel op, uh, op me. En in de eerste documenten blijkt ook dat Woonbron dacht... dat het zo'n 6 miljoen euro zou kosten. Nou ja, afijn, door mismanagement, asbestproblemen, uh, overschrijdingen... liep die rekening enorm op naar een totaal van 256 miljoen euro... En de coöperatie houdt er dus nu rekening mee dat als die boot verkocht wordt... dat men blijft zitten met een tekort van 230 miljoen. Dus er moet flink geld bij. En voor veel mensen is dit een totaal onbegrijpelijk verhaal. Maar Rotterdammers kunnen het toch nog wel een beetje uitleggen. Want het sentiment in Rotterdam ten aanzien van deze boot is echt heel groot. Mensen zijn heel trots op die boot... En daarom leek het ook niet helemaal al een waanzinnig idee om het uh, zo te doen. Maar ja, nu je de bedragen kent, is het wel een idiote onderneming voor een coöperatie. Ja, en, en komt het voortbestaan van wonbron nu in gevaar? Want uh, je zei, ja, we hadden dat geld, gaven ze eerder aan. Dus uh, hebben ze het op zich genomen om die boot dan te financieren en, en te renoveren. Maar hoe, hoe is de financiële situatie op dit moment? Nou, Woonbron kan het hebben, zegt de coöperatie zelf. De coöperatie is gezond en heeft voldoende uh, reserves. En ondanks het verlies dat dat ook vorig jaar weer genomen moest worden op de boot... Um, is de financiële situatie van de coöperatie nog steeds in orde. Uh, er is wel een reorganisatie aangekondigd... maar zeggen ze, dat heeft niet zozeer met deze tekorten uh, te maken. We moeten sowieso reorganiseren, ook omdat er allerlei heffingen op ons uh, afkomen. Maar het is natuurlijk wel heel simpel. Als je 230 miljoen uitgeeft aan een boot, besteed je het niet aan andere dingen... Nee. Precies. niet aan sociale woningbouw en ook niet aan renovatie. Dus dat geld is weg en niet besteed aan het oorspronkelijke doel... waar de coöperatie voorop is gericht. Namelijk woningbouw voor uh, mensen met een kleine portemonnee. Ja. Hey, en hoe verkoop je zo'n boot? Want de bedoeling is dat hij nu zo rond de 25 miljoen euro gaat opbrengen. Ja, dat klopt. Dat hoopt de coöperatie eraan over te houden. Dus de vraagprijs zal wel ietsje hoger liggen. Dus iedereen die nog ergens iets tussen de 30 en de 40 miljoen over heeft... voor een boot, ja. die moet zich melden in Rotterdam... Uh, dan krijg je geen varend schip overigens, want de boot vaart niet. Je hebt eigenlijk een soort congrescentrum-hotel wat er wordt aangeschaft. Ja, en dan is het een beetje zoeken naar wie heeft daar interesse voor. Dat kunnen natuurlijk ondernemers zijn in de hotelbranche. Dat kunnen ondernemers zijn die trots zijn op het schip... en het graag willen behouden voor Rotterdam. Maar dat kunnen ook ondernemers zijn in het buitenland. Ik denk dat dat heel pijnlijk zal zijn in Rotterdam, want ondanks dit debakel... is men wel heel erg blij dat het schip in Rotterdam uh, ligt. Dus ik denk dat het toch wel aan getrokken wordt om het voor Rotterdam te behouden. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon... degene die het meest biedt, krijgt de boot. En ja, het verlies is al door de coöperatie genomen. Dus men wil er nu zo snel mogelijk vanaf. Ja, Zo snel mogelijk. Wanneer verwacht je een deal? Nou, eigenlijk moet het wel voor het einde van het jaar. Want er ligt gewoon een opdracht van de minister. Jullie moeten van die boot af. Uh, en uh, jullie moeten hem verkopen. En de coöperatie heeft ook gezegd, wij gaan dat dit jaar doen. Uh, dus men hoopt voor het einde van het jaar een deal te hebben. Goed. Gert-Jan dankjewel. dank We blijven in Rotterdam bij de parade. Gisteravond was daar uh, de try-out van het theaterfestival, het rondtrekkende festival. En door de weersvoorspellingen hield de organisatie haar hart vast. Verslaggever Karin Albers merkte dat het niet zo druk was. De try-out van de parade, Zanten, zakelijk leider. Ja, en vooralsnog is het droog. Terwijl de voorspellingen zo somber zijn. Ja, de voorspellingen waren somber. We waren ook wel bang. Maar ja, goed, het is de eerste avond. Het is een try-out-avond. De mensen mogen vanavond ook voorstellingen voor de helft van de prijs zien. Dus de eerste avond gaan we proefdraaien. Maar morgen moet het helemaal goed zijn. Dus vanaf morgen ook graag goed weer. Dat is wel belangrijk. Ja, want juist voor de parade is zonnig weer, of op zijn minst droog weer, cruciaal. Voor het Brannen is, is de ideale temperatuur is 23 graden. Met een beetje zonneschijn, af en toe een wolkje. Dat het niet te heet is in de tenten en dat het nog lekker is op een terrasje. Dus wij hopen, hopen echt op een hele goede zomer. En dat hebben we echt nodig, want de laatste drie jaar hebben we slechte zomers gehad. Hoe somber is het als het nou gaat regenen, als er weinig bezoekers komen? Gaan jullie dan echt failliet? Nou, dan zitten we wel echt in de problemen. Ja, we hebben uh, drie jaar lang, we hebben eigenlijk drie slechte zomers gehad. Twee matige zomers, maar vorig jaar was die echt beroerd. Was het echt heel slecht. En uh, we hebben nu helemaal geen geld meer. Dus we hebben ook geen subsidie. Dus moet echt, uh, we moeten echt mooi weer hebben. Anders zitten we echt wel enorm in de problemen. Is het voor een zakelijk leider een nachtmerrie of ook alweer een uitdaging? Uh, het is een uitdaging, omdat je intern dan moet bezuinigen. En hoe kan je dan bezuinigen om het nog uh, sociaal te doen en uh, leuk te houden? Maar als het blijft regenen, dan komen er heel veel zorgen bij mij. De ree is nog niet weggelopen. Of de regen barst los, gigantische regen. En in de verte ook bliksemschichten. Gelukkig staan er overal tenten om te schuilen, want die zijn hard nodig. Is het niet, mevrouw? Het is heel hard nodig. U zat al droog toen het begon? We zaten nog droog, ja. En nu gaan we ook maar weer een stukje naar achter, want het is echt schrikkelijk. Inderdaad, heel jammer hoor voor de parade. Erg jammer. En misschien blijft u bij alleen vanavond. Ik hoop het. Ik hoop het heel erg, ik het wel. Ja, ik moet. Dag. kom maar even onder mijn paraplu, hoor. Jij durft ja. zomaar zonder paraplu uh, de regen trotseren. Ik had geen paraplu bij me, dus ik moet wel. En waarop weg naartoe? Uh, ik ben nu op weg naar het Pia Parade 2 a ja 2 en wat daar precies speelt weet ik niet, maar het schijnt goed te zijn. Maar dus uh... de regen heeft je niet weerhouden om te komen? Ja, ik werk hier dus ik moet wel. En ik moet straks beginnen bij een nooduitgang zitten zonder enig afdakje, dus dat uh, wordt nog wat. Wel een paraplu te regelen ergens? Is, ik hoop het wel. Ja, als je het niet erg vindt, houdt de mijne voorlopig even vast. Is goed. Ja mensen, de eerste kaarten zijn verkocht voor de voorstelling van... Partijen. Er is jonge man bezig met het trekker om het water van het podium af te halen. Zou dit een voorbode zijn van een nat seizoen? Ik hoop het niet. Dat is niet de bedoeling voor de parade. De parade hoort goed weer te zijn. Maar Rotterdam is altijd een beetje zo'n begin, heb ik het idee. Ja, maar nu heb je nu wel de mazzel. Er ligt hier een betonnen vloer. Anders dan in Amsterdam of Utrecht ja. of Den Haag. Daar is allemaal gras en dan allemaal wordt het heel somper. Ja. ja, gelukkig maar. En alleen krijg je, heb je hier niet echt goede afvoer. Dus dan loop je alsnog door de, door de plassen heen. Ja, deze mevrouw, ja, die heeft er zin in. Een bijdrage van de verslaggever Karin Alberts is te hopen... dat de berater het verder droog zal houden. De Suriname had ook veel last van noodweer. Vooral in het oostelijk deel van het land. De huizen werden vernield, en het ziekenhuis raakte een deel van het dak kwijt. Het was allemaal woensdagavond. Gewonden vielen er niet. Ook de zendmast van de stationsradiozender SRS knapte af. Juno Ravenberg van de Omroep vertelt wat er gebeurde. Ik werd gebeld dat die uh, mast gevallen is. En uh, ik heb me... Kort daarna hier uh, begeven op het terrein. En ik, ik zag de situatie. Hij is uh, nou, pakweg een meter of zes boven de grond afgeknapt. En hij ligt nu echt in stukken dwars over het terrein heen. Hoe hoog was de mast? 96 meter. Een enorme lengte. Hij ligt echt dwars over het terrein nu. De antennes die, die zitten er nog op. Hoe komt het nou dat die mast is omgewaaid? Want er staan meer masten in Paramaribo. Die staan nog overeind. Wel, deze mast bestaat al bijna 40, 45 jaar. En uh, ik zei het al... Uh, dat dat de, we deze mas uh, heel binnenkort moesten vervangen. Maar het is gebeurd. Het moest, het moest zijn gebeuren. Dat het nu eindelijk naar beneden is gekomen. En uh, dat maakt het werk soepel voor ons. Dat we nu uh, moeten weten wat, uh, dat we een hele andere mas moeten zetten. Wanneer horen we je stem weer? Uh, later op de dag. In de middag. Zo snel? Halverdag, ja, halve Omdat we uh, de ondersteuning krijgen van de telezuur. We telecommunicatiebedrijf. Gaan, een telecommunicatiebedrijf Suriname. We gaan een, een mast hier krijgen van 18 meter. Een tijdelijke mast. Ja, een tijdelijke mast. En uh, dan kunnen we ook kijken wat we doen. Die mannen van Telezuur zijn al bezig, dus uh, het duurt niet lang meer. Odi, odi! Er wordt hard gewerkt bij het Sint-Vincentius ziekenhuis. Dakplaten worden verwijderd, er worden nieuwe dakplaten opgelegd. Meneer Kloppenburg, u bent de voorman van de werkploeg, de technical department van het ziekenhuis. Hoe kreeg u te horen wat er aan de hand was? Nou, ik werd thuis opgebeld door een collega. Die me aangaf dat uh, een deel van de directieafdeling dakplaten eraf zijn gewaaid door de rukwinden. Ik ben direct ernaartoe gereden. Toen ik hier aankwam zag ik zinkplaten verspreid, overal zo. Dus dat moesten we opruimen, want uh, het is een drukke, uh, we gaan een stukje weg. Dus zijn we begonnen en uh, het heeft tot 12 uur geduurd. De patiënten die hebben nergens last van gehad? Misschien alleen maar door uh, het, uh, het getier van de wind, maar uh, anders niet, geen enkele schade, want hun deel was, is dan ver van uh, het gedeelte waar de wind heeft uh, doorgewaaid. Zo. Dus we gaan straks beginnen met een andere type constructie, een stalen constructie, en dan uh, hopen we vandaag klaar te zijn om dat, uh, dat gedeelte wel ja, eigenlijk belangrijk is voor het ziekenhuis. Betekent dit dat het dak van het hele ziekenhuis eigenlijk slecht is? Of was dit een zwak gedeelte? Nee, niet dat die zwak was. Maar uh, bij rukwinden, je kan nog zo'n constructie hebben. Maar de natuur is sterker dan wat wij met de hand maken. Dit was ongekend, hè? Precies. <laughs> Had u dit wel eens meegemaakt, zoiets? Voor het eerst in mijn leven, ik ben uh, 59 jaar in... Uh, voor het eerst heb ik meegemaakt het getier van de wind. Dat alleen. En je zag die bomen. Je hoorde wel af en toe platen die je losdrukten van gebouwen. Maar dat alleen. Wat dacht u toen? Nou, gaat Suriname de onder. <laughs> dat is alles. Nee. En gewoon blijven lachen. We horen een bijdrage van Harmen Boerboom vanuit Paramaribo. Straks naar het journaal meer over ontslagen bij Nekkerman. Blijf luisteren. Radio 1. Het NOS Journaal. Aanval van de Taliban op een hotel voorbij. En stroomstoring in Nieuwegein duurt zeker nog een dag. Half tien is het. Goedemorgen, ik ben al Megens. In Afghanistan is een einde gemaakt aan de Taliban-aanval op een hotel. Net buiten de hoofdstad Kabul ging een heftig vuurgevecht aan vooraf... zegt correspondent Lucas Waagmeester. In het afgelopen uur zijn er uh, een hoop gijzelaars ook bevrijd. Dat moet haast wel, hè. Er waren zo'n 300 mensen in dat hotel gisteravond... toen de terreuractie begon, een bruiloft, volgens de politie... Van Kabul Was daar bezig. Hoeveel doden er precies zijn, weet ik nog niet. Het uh, is nog niet duidelijk. Uh, in ieder geval zijn er burgers, bewakers en hotelpersoneel uh, onder de slachtoffers, en zijn volgens de politie vier gijzelnemers uh, uitgeschakeld. Er zijn berichten dat enkele gasten omkwamen toen ze uit het raam sprongen om uit handen van de Taliban te blijven. De Taliban zegt dat de aanval was gericht tegen de wilde feesten die op donderdagavond in het hotel worden gehouden, terwijl vrijdag de islamitische gebedsdag is.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 kwam door blikseminslag in twee transformatorhuisjes. Om twaalf uur uh, gingen we naar bed. En uh, ik was eigenlijk nog even naar het toilet. En op een gegeven moment was gewoon alles donker. Nou, het gebeurt heel enkel wel eens. Ja. Maar uh, het ging niet meer aan. Politie roept weggebruikers op om in Nieuwegein de snelheid te matigen... voorzichtig te rijden, want de verkeerslichten zijn uitgevallen. En de sneltram tussen Utrecht en Nieuwegein, die rijdt niet. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers doet geen aangifte van valsheid in geschriften... tegen de ontslagen-directeur Noorten Al-Bayrak. Dat schrijft minister Leers in antwoord op Kamervragen. Volgens hem heeft het COA-aangifte wel overwogen... omdat Al-Bayrak het privégebruik van haar dienstauto probeerde te verhullen... door haar agenda achteraf te veranderen. Maar hij ziet juridisch geen grond voor vervolging. Leers bevestigt ook dat Al-Bayrak niets hoeft terug te betalen... van het teveel aan het salaris dat ze kreeg... De kreeg vorig jaar ruim 210.000 euro. Dat is bijna 24.000 euro boven de balken en de norm. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus van 15 internationale banken verlaagd. Dat zijn onder meer de Bank of America, Citigroup, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank en BNP Paribas. De afwaardering zat er om verschillende redenen al aan te komen, zegt deze Amerikaanse analist. A, because they actually named the fact that they were going to downgrade some more banks' moody's. But then also looking at the market right now and the, um, the eurozone exposure that a lot of these banks have. En then also what's been going on with the American economy. It's been getting slowly better, but it really hasn't been reaching the marks that was expected. En sommige banken hebben ook nog een negatief vooruitzicht gekregen. dat betekent dat ze binnenkort misschien wel weer worden afgewaardeerd. De Limburger die gistermiddag molotov naar agenten gooide is opgepakt. De man, 59 is die, komt uit Halen. Draaide door toen medewerkers van de gemeente een hek kwamen weghalen. Het hek had hij daar illegaal neergezet voor zijn huis. Hij probeerde het hekje met molotov in brand te steken. Hij overgoot een agent met benzine. En hij dreigde te schieten met een boog. Daarna sloeg hij op de vlucht, zegt de politie. Sinds dat duidelijk was dat de man niet meer in de woning verbleef... meteen een zoektocht opgezet... Waarbij diverse politiepatrouilles, politiehonden, politiehelikopter zijn ingezet. Ook de helft van het publiek is ingezet, net als burgernet. En het heeft uiteindelijk in geresulteerd dat rond kwart of elf in de nabijheid van zijn woning de betrokken persoon is gearresteerd. Ja, agenten moesten nog een waarschuwingsschot lossen en toen gaf de man zich over. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het oosten schijnt op veel plaatsen de zon. Over het westen trekken wolkenvelden en een paar buien. Er staat een stevige zuidwestenwind. In Binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 of 7. De wolkenvelden breiden zich langzaam uit over het hele land. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. Daarbij is ook een kleine kans op onweer. De temperatuur stijgt naar 17 graden aan zee tot maximaal 20 graden in het zuiden. Ook vanavond valt er af en toe neerslag. Later op de avond blijft het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Morgen, zaterdag, staat er opnieuw veel wind. Het is dan bewolkt, maar af en toe breekt ook de zon door. In de middag kan heel plaatselijk lichte bui ontstaan... en het wordt gemiddeld 18 graden. Zondag wordt een bewolkte en regenachtige dag. In het noorden komen de maxima uit rond 16 graden... en in het zuiden kan het plaatselijk 20 graden worden. ANWB ah, Verkeersinformatie. De A28 van Zwolle naar Hogeveen is helemaal dicht... tussen het knooppunt Langhorst en Zuidwolde... en wordt daar een vrachtwagen geborgen... Omrijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. De A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot, 8 kilometer. Staat daar een kapotte vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Goedemorgen, het is 7 minuten over half 10. We zijn er nog tot 10 uur met het NOS Radio 1 Journaal. IJmuiden krijgt een nieuwe en langere zeesluis. De huidige zeesluis dateert uit 1929 en is aan vervanging toe. Met de nieuwe sluis wordt ook de bereikbaarheid van de Amsterdamse haven beter. Omdat die groter en breder zal worden. Directeur van de haven Amsterdam is Dertje Meijer. Mevrouw Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan mij voorstellen dat u goed geslapen heeft op dit nieuws. Absoluut, ja. Ik ben ongelooflijk blij met dit besluit. Waarom is dit zo belangrijk voor de haven Amsterdam? Die sluis is belangrijk voor de ontwikkeling van haven- en havenbedrijfsleven... omdat we te maken hebben met een groeiende haven. En ook in de toekomst willen we de handel graag blijven faciliteren. Ja, want dan komen er steeds grotere schepen ook naar de haven Amsterdam. Dat hoopt u in ieder geval? Nou, de internationale scheepvaart groeit al jaren, maar ook de schepen worden steeds groter. En de grote schepen van vandaag zijn het middensegment van morgen. En dat betekent dat er steeds minder schepen erin passen in de huidige sluis. Mm -hmm. Dus moet die breder worden. Dus moet die vooral breder worden, ja. absoluut. Kost wel veel geld, hè? Ja. Om dat te verbouwen. Het, het ik heb verdient begrepen. zich ook weer terug, hè, in de economie. Ja? Ja, ga, zal, zal dat snel gebeuren? Want in totaal, de investering zal zo'n 850 uh, miljoen euro zijn. De gemeente Amsterdam neemt daar een, een stuk voor zijn rekening. Uh, het Rijk nog meer. Ik begreep, ik sprak eerder met uh, wethouder in, uh, in Amsterdam. En die gaf aan dat uh, het binnen ongeveer 10 jaar terugverdiend zal zijn. Is dat ook uw verwachting? Ja, het is een beetje afhankelijk natuurlijk van hoe de economie zich ontwikkelt. Maar aangezien wij verwachten dat die uh, handel enorm doorgroeit, uh, zal het ongeveer die periode duren. Ja. En ondertussen is het natuurlijk de bedoeling dat, de gemeente, of dat het havenbedrijf van een gemeentebedrijf een zelfstandig bedrijf gaat worden. Dus in 2013, hè, volgend jaar geloof ik de bedoeling. Ja. Uh, gemeenteraad moet nog ja zeggen, maar als we hier net zo positief tegenover de haven staan als BMW, dan zouden we 1 januari 2013 overheids-NV zijn. En wat houdt dat dan in? Dat we een bedrijf zijn met in eerste instantie uh, gemeente Amsterdam als 100% aandeelhouder. En op, uh, over een aantal jaren zouden andere publieke partijen als uh, aandeelhouder kunnen toetreden. Ja, maar dan is het bedoeling dat u minder leunt op, op de gemeente? Uh, dat betekent dat we internationale concurrentie kunnen, het hoofd kunnen bieden. Dat we slagvaardiger kunnen optreden en de regionale samenwerking kunnen bevorderen. En ook meer duurzame mobiliteit bevorderen over water en rail. En je komt dus inderdaad in een onafhankelijke positie om die concurrentiekracht beter aan te kunnen gaan. Ja. Gaat u hiermee ook rechtstreeks de concurrentie aan, en nu ook met, met die mogelijke nieuwe zeesluis bij Armbuiden, met, met Rotterdam? We werken vooral veel samen met Rotterdam, eh, met name op het achterland. Maar zoals ik al zei, die schepen worden steeds groter. En die hele grote schepen van de toekomst, die gaan vooral naar Rotterdam. Het gaat dus niet over een verdeling van de markt, maar veel meer over verdeling van het type schepen dat welke haven kan aanlopen. Okay. Dertje Meijer, directeur van de haven Amsterdam. Dank voor de toelichting. Die minuten over half negen. De socialistische president Hollande wil flink bezuinigen. Hij heeft zijn eigen salaris, dat van zijn ministers, al met 30% verlaagd. Maar uit twee vertrouwelijke rapporten blijkt nu dat er nog een flinke bezuinigingspost aan zijn voeten ligt: het parlement. Waar nota bene zijn eigen socialisten een meerderheid hebben. Het Franse parlement is het duurste in Europa. Dat las correspondent Frank Renout in die rapporten. We moeten het even over geld hebben. Want u dacht natuurlijk, de Franse parlementsverkiezingen zijn voorbij. Nu kunnen we het over iets anders dan politiek gaan hebben. Nou nee, want politiek en geld vormen een gevaarlijke twee-eenheid. En al helemaal als het in Frankrijk is. En al helemaal, helemaal in het geval van de Franse Assemblée. Geld dus. Allereerst bepalen de parlementsverkiezingen in Frankrijk hoeveel geld politieke partijen van de staat krijgen. Hoe meer stemmen en hoe meer afgevaardigden, hoe meer geld je als partij krijgt. En aangezien de socialisten van president Hollande de grote winnaar van de verkiezingen waren, zijn ze ook de winnaar van deze politieke jackpot. De Partie Socialist heeft door haar verkiezingsoverwinning recht op 30 miljoen euro aan subsidie van de staat. 30% meer dan na de vorige parlementsverkiezingen die de socialisten verloren. President Hollande mag dan een deel van zijn eigen salaris hebben ingeleverd. Over bezuinigingen op deze megasubsidie voor zijn eigen partij heeft hij het nog niet gehad. Maar er is meer dan de partij zelf. Ook de partijleden in het parlement ontvangen geld van de staat. En daar vallen wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Want alle parlementariërs krijgen ruim 7000 euro bruto per maand als salaris- en vaste onkostenvergoeding. Maar ook nog eens meer dan 6400 euro per maand voor andere onkosten. En die hoeven ze niet te verantwoorden. Een iPad voor de kinderen, een kerstcadeau voor een geliefde, alles mag op kosten van de staat. Want voor een heleboel zogenaamde vaste onkosten bestaat al een vergoeding. Een hotel, een restaurant. De parlementariër krijgt het betaald door de staat. De trein, een taxi. De staat betaalt. De complete assemblée met alles erop en eraan kostte de Franse staat vorig jaar meer dan 500 miljoen euro. Een stijging van bijna 20% in vergelijking met het jaar ervoor. Als president Hollande nog bezuinigingsposten zoekt. En het personeel van die assemblée krijgt gemiddeld per maand 7700 euro bruto, waarmee ze tot de best betaalde in Europa behoren. Twee kanttekeningen tot slot nog even, een goede en een slechte. De slechte kanttekening, een groot deel van die Franse parlementariërs die dus 7000 euro plus 6400 euro per maand krijgen, voert helemaal niets uit. Volgens een kritische website hier heeft 35 tot 40 procent van de assembleeleden de afgelopen vijf jaar niet één wetsvoorstel gedaan of niet één rapport geschreven. Er zijn er zelfs zes die nog nooit één vraag hebben gesteld in het parlement. Maar dus wel elke maand die 7000 plus 6400 euro aan salaris- en onkostenvergoedingen in hun zak steken. De goede kanttekening? Er wordt ook bezuinigd in het parlement. De kapper die in het parlementsgebouw zijn werk doet, wordt niet meer vergoed door de staat. Die knipbeurt van 25 euro moeten de parlementariërs sinds kort weer zelf betalen. bedrijf Nekkerman ontslaat 150 mensen in een poging om overeind te blijven. De omschakeling naar internet is ietsje te laat ingezet, zo blijkt. Verkeersinformatie, Wijnand Spaan. De A28, Zolle richting Hogeveen, die blijft de komende uren dicht... tussen het knooppunt Lankhorst en Zuidwolde. Er is daar afgelopen nacht een vrachtwagen gekanteld. Het bergen ja, gaat lang duren, een paar uur wel. Verkeer richting Groningen kan beter omrijden via Heerenveen... over de A32 en de A7. Maar ik heb ook goed nieuws, want de A58 naar Eindhoven is weer open... bij Oorschot, er stond daar een tijdje een kapotte vrachtwagen stil. Er staat toch wel 9 kilometer verder. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Ik dat toen hè, met Bianco don't blame it on that girl. De Radio 1 Sportzomerbus. In Rio de Janeiro wordt vandaag de klimaattop afgesloten, maar waar ze daarover vergaderen dat gebeurt al lang in de Polder. De sportzomerbus rijdt vandaag mee met de Energy Tour Plantaardig. Mark Robin vissen wat is de bedoeling eigenlijk van die Energy Tour? Ja, dat is, we gaan op excursie vandaag. Hartstikke leuk. We hobbelen met de sportzomerbus uh, achter een andere bus aan. En daarmee eigenlijk ook een beetje achter de feiten aan. Want de Energy Tour Plantaardig dat gaat gewoon over innovatie... over groene ideeën die nu al in de praktijk worden gebracht. En daarvoor moet je onder andere in ons kleine kikkerlandje... Gewoon in de Polder zijn. Ik ben nu bij Lelystad, bij het praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. En hier uh, verzamelen zich vanochtend uh, zo'n 35, ja wat zijn het, voornamelijk ondernemers en andere belangstellenden voor die tour. En wat gaan we dan allemaal doen? Dat ga ik eens even aan Dirk van Walen vragen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Van het onderzoekscentrum. Wat, ga, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan eerst uh, vanochtend gaan we wat vertellen over wat er allemaal mogelijk is. Ja. Het uh, wordt eigenlijk meer een soort uh, ja, uh, voordracht. Uh, ja, mogelijk. vertel eens wat dan. Wat is er allemaal mogelijk? We gaan praten over energiebesparing, zonne-energie, uh, iets over windenergie. En daarna gaan we vanmiddag gaan we, gaan we in de praktijk kijken naar twee bedrijven die al een en ander uh, gedaan hebben. Moet ik laarzen aan... Um, nou, is misschien niet onverstandig. <laughs> ben Hasselo van LTO Nederland, voorzitter sectie akkerbouw. Het gaat heel erg over akkerbouw vandaag. Het gaat vandaag hoofdzakelijk over akkerbouw. Want de tour heet uh, Energy Tour Plantaardig. Ja plandaardige energietour. En vandaag ligt de focus meer in de polder op, uh, op bedrijven... die hier bezig zijn met, met energieproductie, vergisting en dergelijke. Ja, Wij zijn hier omgeven, luisteraars, in Lelystad. Hier is het onderzoekscentrum door allerlei proefvelden. Ik zie daar allemaal veldjes staan met aardappels en andere gewassen. Laboratoria hierachter waar geknutseld wordt op allerlei manieren. En ik vind het zo leuk, meneer Van Balen dat jullie de laatste dag van de klimaattop in Rio hebben gekozen... om deze tour hier te gaan doen. Ja, dankjewel. Het was... Of is dat toeval? Het was puur toeval. Ja? Ja, het was puur toeval. Uh, maar het is op zich uh, wel mooi dat het zo samenvalt. Ja. Um... Hoe kijken jullie naar die tour? Uh, Ik bedoel, naar die, naar die, top daar? Nou, ik hoop dat er wat uitkomt. Ik hoop dat het uitkomt. Uh, maar ik denk dat je ook los daarvan... Uh, ook uh, als, uh, als Akkerbouw Nederland gewoon moet kijken wat, wat je eigen mogelijkheden zijn om daar een bijdrage aan te leveren. Ja, meneer Hasselho, het contrast is vrij groot. Er zijn daar zo'n 50.000 mensen bij elkaar in Rio... om te vergaderen over het milieu. Hier komen vandaag 35 ondernemers die gaan in een bus de praktijk in. Ja, dat zijn ondernemers die willen ook daadwerkelijk aan de slag. En zo zie ik het dan. En wij, wij als Land en Tuinbouw willen natuurlijk een hele grote bijdrage leveren aan het oplossen van problemen die er zijn. Ook in Nederland. We zijn natuurlijk maar een klein kikkerlandje. En we realiseren ons dat dat het kleine land toch heel veel uh, prestatie uh, kan brengen. En we willen dan ook naar een uh, duurzame Land en Tuinbouw. Ja. Waar we uh, ook productie van energie en terugdringen van broeikasgassen hoog in het vaandel hebben staan. Ja, ja. Nou gaat het hier natuurlijk, en dat mag best gezegd worden, over ondernemers. Het, het, het mag wat kosten, maar het moet ook wat opbrengen. Ja. Laat ik eens even een voorbeeld van mezelf geven. Ik rijd nu op dit moment in een dieselauto. En ik ga binnenkort over op een hybride auto. En ik zal eerlijk zeggen waarom ik dat doe. De belangrijkste reden waarom ik dat doe is dat ik een belastingvoordeel heb en dat het goedkoper is. Dat geldt natuurlijk voor alle ondernemers, ook in de landbouw. Het, het, het moet natuurlijk niet extra geld gaan kosten. Nee, Eerlijk is eerlijk. Nee, dat mag geen extra geld gaan kosten. En ook de energie die je in de hybride auto stopt... Dat, ja. die moet duurzaam zijn geproduceerd. En dat betekent dus dat wij als landbouw... daar een grote bijdrage in kunnen leveren... middels zonder energie, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar moet ik het toch ook zo zien dat, dat als je het over milieu algemeen hebt... dat denkt u vast ook over na, meneer Van Balen, dat, dat er een financiële impuls moet zijn... Dat is, dat is wel een grote stimulans. Ik, uh, ik heb uh, veel gesprekken gevoerd de laatste tijd met ondernemers. Uh, heel veel mensen uh, willen wat. Ja. Uh, ze willen echt wat. Uh, als je dan eraan gaat rekenen, dan blijkt het vaak niet uit te kunnen. Ja. Nou, men is nu op zoek naar mogelijkheden om te zien... Van, nou, uh, wat voor manier kunnen we toch nog financieel voordeel halen... uit het uh, nou, opwekken van duurzame energie bijvoorbeeld. Een ander punt wat je niet moet vergeten is dat je met energiebesparing... Dus bijvoorbeeld bij, bij bewaring van aardappels of, of uien, ook heel wat energie kunnen besparen. Ja. En ik denk dat dat ook een eerste stap zou kunnen zijn voor de, voor de, voor de land en tuinbouw. Om dat eens even kritisch na te, na te lopen en te bekijken. Ik ga mijn laarzen aantrekken. Prima. Dan gaan jullie met het voorpraatje beginnen. Ja, dan, dan, dan gaan we zo beginnen. Ja. En dan komt de bus zo en dan gaan wij hobbelen met de Energy Tour Plantaardig. Nou, je bent welkom. Goed uit Lelystad, tot straks. Groeten terug en tot later, Mark Robin Visser. Postorderbedrijf Neckerman. ik had u daar nog nieuws over beloofd. Uh, niet te verwarren met de reisorganisatie Neckerman. schrapt 150 van de ruim 500 banen in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om uh, gedwongen ontslagen in de Zeeuwse plaatsen Sint-Jansteen... en Terneuzen en ook in het Belgische Temse. Ik heb nu contact met de topman van Neckerman Benelux, Kurt Stalens. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor banen gaat het? Het gaat uh, om 150 personen, maar het is verdeeld over alle departementen. Dus zowel over logistiek als customer service, als binnen marketing, als binnen financiën. Dus over alle departementen. Dus kunnen we stellen het bedrijf Krint op alle vlakken in? Het bedrijf uh, gaat heel wat activiteiten herstructureren. Met name wij stoppen met onze printcatalogie. En wij stoppen ook met onze eigen modemerken. En door het schrappen van deze activiteiten hebben wij natuurlijk ook een zware herstructurering die we moeten uitvoeren. Het is heftig, hè? want u ontslaat veel mensen op deze manier. Ook nog eens gedwongen. Um, het klinkt een beetje um, als toch een aangekondigde tragedie, uh, meneer Stalens. Had u niet eerder aan kunnen zien komen als bedrijf... dat het lastig zou worden als postordebedrijf... met nog steeds een catalogus die bij mensen thuis bezorgd wordt... terwijl internet zoveel tiert? Het well, is natuurlijk al een fenomeen van de laatste jaren. Wij zijn de laatste vier, vijf jaar reeds bezig met een migratie van postorder naar e-commerce. Op dit moment realiseren wij reeds 80% van onze verkoop via e-commerce. En ook over de afgelopen jaren met deze migratie zijn er heel wat herstructureringen plaatsgegrepen. En dat ja, beëindigen wij nu, want we hebben nu natuurlijk wel een complete kom-af die we maken met zowel de printcatalogie, maar ook met onze eigen modemerken. En dat brengt mm. nogmaals een herstructurering met zich mee. Ja, ja, ja. Maar nogmaals, uh, u stopt nu pas met die catalogus. Had u dat niet veel eerder moeten doen? En dus ook niet dat eerder kunnen zien aankomen? Dat dat nodig was? Wel, tot nu toe hebben wij dat blijven verder uitvoeren. omdat we toch nog altijd van de 2,6 miljoen klanten... 150.000 klanten hebben die heel uh, ja, we vaak met deze catalogie bestellen. Dus tot op dit moment is het uitburen van die catalogie naar die 150.000 topklanten nog altijd zeer rendabel geweest. Mm -hmm. Maar ja. over de afgelopen maanden is dat verminderd en daardoor schatten wij deze activiteit af. En, en heeft, is er ruimte voor een bedrijf als het Uwe? Uh, alle plaatsen op internet lijken toch wel ingenomen. Ik denk dan onder andere aan uh, Bol.com die ook op allerlei vlakken inmiddels uh, op internet aanwezig is in de verkoop. We zijn toch nog altijd eh, op Europees niveau staan wij op de negende positie qua grootste e-commerce. In de Benelux zijn wij nog altijd op de derde plaats, zowel in Nederland als in België. Mm -hmm. Hij hebt natuurlijk wel grote spelers zoals Weekant en Asbol. Maar eh, wij hebben ook een differentiërende positie tegenover die partijen. Dus wij hebben zeker en vast nog wel een, een plaats in deze markt op te eisen. Goed. Uh, topman Kurt Stales, dank voor nu. Ook nog eventjes naar FNV-bestuurder Niels Suiker. Meneer Suiker, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dit voor de regio Zeeuws-Vlaanderen, deze ontslagen? Nou, dit komt wel hard binnen bij de mensen. Mensen hadden wel verwacht dat er iets zou gebeuren. Maar dat in deze aantallen zou gebeuren, dat is echt wel een schok. En zeker in de regio Sjö-Slaanderen, waar de werkgelegenheid niet voor het oprapen ligt, is dit wel een klap. Ja, um, is er een goed plan? Is er een goed sociaal plan? Wat heeft u kunnen afspreken? We hebben niets kunnen afspreken tot op heden. Um, kijk, Neckerman geeft aan dat er vrijwel geen ruimte is voor een sociaal plan. En uh, datzelfde geldt voor Duitsland. Uh, daar is ook geen sociaal plan, terwijl daar veel meer mensen ontslagen worden. Uh, dus dat is wel een hele lastige situatie. Een lastige situatie? <laughs> een onwenselijke situatie, denk ik, als vakbond. Ja, we zijn hier natuurlijk absoluut niet blij mee. Uh, maar goed, net als de mensen zijn wij ook overvallen door dit nieuws. Uh, wij hebben voor woensdag in ieder geval een bijeenkomst geprent... om met mensen te praten over wat dit nu betekent. En aan de hand da daarvan uh, zullen wij wel zien hoe we verder moeten optreden. Maar dat dit een hele slechte uitgangspunt is, uh, daar kunnen we het snel over eens zijn, denk ik. Meneer Suiker, ik vermoed dat ik nog van u zal horen in de uitzending. FNV-bestuurder Niels Suiker hoorde u, en uh, daarvoor hoorde u de topman van Nekkerman Benelux, Kurt Stalens. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Dat betekent dat zo dadelijk weer de sportzomer begint om 10 uur op deze zender. Bert van Sloten en Willemijn Veenhoven. Bert, wat zit in jouw uitzending? Wij gaan het onder andere hebben over ontslagrecht. Makkelijker moet het worden, aansluitend bij het vorige onderwerp, om mensen te ontslaan. We gaan het hebben over de Miami Heats, die zijn kampioen geworden van de basketbalcompetitie in Amerika. Nederlandse half-Nederlandse Coach En uh, ik hoorde jou vanochtend heel mooi praten over een vluchtelement. Mm -hmm. Dat gaan we beschrijven met Epke Zonderland Doe. zelf. Ga je dus. dat doen? Proberen? Uh, blijf <laughs> kijken naar de webcam. <laughs> Oké. Okay. Doei. De Radio 1 Sportzomer. Daar gaan we weer. We are talking about uh, some centimeters. Het had een doelpunt moeten zijn voor Oekraïne. Negen weken lang. But anyway, the ball crossed the line. Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. De mix van nieuws en sport. Politiemannen en vrouwen moeten boven elke verdenking staan. De agenten is nu verdachte in de zaak. Het gaat nu eerst maar om dat ook jedes land zijn hausaufgaben macht. En daarmee met en vertrouwen weer schat. Dames en heren, ik kan me heel aansluiten bij uh, wat ons kans net heeft gezegd. Dat 12